Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is vanochtend een Nederlandse vrouw opgepakt op verdenking van het doodsteken van haar partner, ook een Nederlander. Op foto's op Hongaarse nieuwsites is de verdachte vrouw te zien in een politieauto. Agenten kregen meerdere telefoontjes van omwonenden die veel herrie hadden gehoord in een appartement. Er zou een knallende ruzie zijn geweest. Vanuit de haven van Den Helder zijn twee Nederlandse schepen op weg naar Noorwegen... om mee te doen aan een NAVO-oefening. Steadfast Defender heet het en het is de grootste oefening van de NAVO sinds de Koude Oorlog. Het wordt geoefend met het scenario van een aanval op Noord-Europese landen. Er doen 20.000 militairen mee uit 14 landen. In Sydney, in Australië, zijn vier mensen gewond geraakt door bliksem. Ze schuilden onder een boom in de buurt van het Sydney Opera House. Ze raakten bewusteloos en liepen brandwonden op, maar overleefden het wel. Het is Sowieso noodweer in Sydney. De bliksem is al 75.000 keer ingeslagen... en al het trein- en vliegverkeer is flink ontregeld. En deze boxlegende mag echt niet meedoen aan de Olympische Spelen. The fighting pride of the Philippines, Manny! Ja, Manny Pacquiao uit de Filipijnen is de enige bokser die in acht verschillende gewichtsklasses wereldkampioen is geworden. Alleen één Olympische medaille mist nog. Die wilde hij deze zomer in Parijs gaan ophalen. Het is alleen één probleem. De leeftijdsgrens voor boksers ligt op 40 en Manny is al 45. Hij had om een uitzondering gevraagd, maar die krijgt hij niet. Daar is hij verdrietig en teleurgesteld over, zegt hij, maar hij accepteert de beslissing heb ik nog het weer. Vanuit het westen trekken de buien over bij max 10 graden. Morgen is het een graadje warmer en het blijft dan zo goed als droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Come my dear, dear friends, let the party begin. Rainbow Radio Zandvoort. ZFM Optimal optimaal ZFM It's a pleasure to meet you my friend Come take a seat at my desk I gotta tell you kid The whole team is more than impressed Your melody song And all of your choruses Shine The lyrics are sound, and your voice is fundamentally fine But face it, if you wanna make it onto Radio Kid, you gotta do as I say Change all the hymns into hers, and just don't tell the world that you're Happy to help, take my card, please think about what I've said But this is an industry where people make money, say so you're odd, how? You've never seen to challenge an audience They buy what they're told and we never get it wrong Go write us a non-offensive taste conventional song Like this one, girls like boys and boys Like girls and that's the way it should be Forever Welcome to Tinseltown, kid, I'm gonna make you a star The fire in your gut And everything that you need to go far You're a talented guy You can shake Hollywood to the ground And with us on your side Plus your looks You're gonna conquer this town But face it If you wanna break into this business kid, You gotta play the part And you'll never play a leading man If you let on to your facts. The truth about who you are Radio-friendly popzong. En dat was het zeker. En dat was ook de titel van het nummer van Matt Fischel. Waarmee we de uitzending van Rainbow Radio Zandvoort... van de eerste maanden van februari openen. 5 februari. Ja. En ik zit en hier natuurlijk met Anja weer. Met Anja, maar zonder Ronald. Zonder Ronald. Maar is met Isabel. Hier. Ja, met ja, Isabel en uiteraard met Isabel, aan de techniek. Ja, ja, maar Ronald moest het even later afweten. Die uh, moest werken. Ja, dus die, heeft ja, dat, uh, die verplichtingen komen mis... ja. altijd uh, er tussendoor. Ja, de stoel is hier ook uh, fysiek leeg, fysiek maar uh, in gedachten ja. is hij bij ons. Precies, ja. ja. We zullen een poppetje in real life zitten. Nou, ja. <laughs> ja, misschien kan dat over een paar jaar. Precies. Een hologram. Een hologram, <laughs> ja. ja. Uh, Wat gaat het over vandaag, uh, Jelmer? Nou, best wel weer uh, heel veel verschillende dingen eigenlijk. Natuurlijk, uh, los van de, uh, de, de muziek die we divers hebben samengesteld, hebben we zometeen eerst uh, Joy... Ja. Uh, die natuurlijk uh, ook vaste bezoeker is van de, van de Regenboogborrel. Absoluut. En uh, met haar hebben we het over, uh, ja, uh, over Pink. Hoe erg fan ze van uh, die artiest is. En uh, ja. wat die muziek voor haar betekent. Uh, we vieren de verjaardag van Fred Rozenhart. Natuurlijk ja. ook uh, Onze niet zo'n onbekende. zeker. Uh, ja, ja Bentvelder, maar toch heel erg Zandvoorte. Ja, hij, hij, is, hij is meer aan deze kant hoor. Ja, precies. Ja, ja, ja. En uh, dan hebben we de, als tweede interview uh, in deze uitzending, nou ja, we spreken natuurlijk ook Fred, dus eigenlijk als derde, aan het eind van het uur, Roy Dongen met de eerste informatie over Pride at the Beach. Ja. En uh, we blikken nog even terug over zijn persoon van het jaarverkiezing van het Haarnemps Dagblad. En, uh, misschien nominatie. We, hè, nominatie. Ja, ja, ja, hij heeft gekozen. Ja. Ja. Ja. En wat doen we in de tweede uur? Nou, in de tweede uur uh, hebben we ook een paar interviews. En in het algemene thema voor deze uitzending is acceptatie. Ja. En daar gaat het eigenlijk in de tweede uur ook uh, met name over. Want um, we hebben... Uh, een interview met Isabel natuurlijk. Dus dat is ook uh, heel... Ja, de mensen leuk. hebben me natuurlijk al vaak gehoord. Maar ja. wie ben ik? Ja, wie ben je nou precies? Ja, precies. Dus dat, dat. en uh, jouw uh, journaal natuurlijk over zelfacceptatie. Maar uh, als laatste interview hebben we ook een, een zeer interessant interview... met Sandra Kortekaas en Carmelia die uit Maleisië komt. Een transvrouw die dus op dit moment in de AZC zit... En uh, om, om een, een uh, uh, ja, verblijfsvergunning te kunnen krijgen in Nederland. Ja. En, nou, dat, kan, dat, dat, dat wordt over acceptatie gesproken een zeer interessant interview. Ja, ja nou bijzonder om uh, dat straks uh, nog aan het eind van de uitzending even te bespreken. We hebben eerst uh, nog de actualiteiten. En ja. we beginnen in Frankrijk. Ja, joh. de eerste homoseksuele premier van Frankrijk. Dus uh, die is benoemd tot premier van Frankrijk. Het is een historische mijlpaal voor Frankrijk. Want uh, met zijn 34 jaar is hij niet alleen maar de jongste, maar ook de eerste homoseksuele uh, premier. Uh, premier. Uh, hij heet Gabriel Attal. En uh, hij is uh, eigenlijk een beetje verplicht uit de kast gekomen. Want. Okay. Uh, wat zeg je? Oké. Okay, ja, yes. ja, dus dat was niet helemaal vrijwillig. Hij, hij is uh, eigenlijk uh, geoutcast door Juan Branco. Ja. En dat was een voormalig advocaat van Julian Arrange. En uh, die heeft uh, op social media hem eigenlijk geout. Okay. Uh, en daar was Atal in eerste instantie niet zo heel blij mee. Uh, want ja, dat is niet aan een ander om, uh, om hem uh, te outen natuurlijk. Dat moet hij nee. zelf kunnen doen wanneer het hem goed uitkomt. Um, maar goed, hij onthulde later ook dat hij nog een verbinding had met Stéphane Séjourné En dat was een lid van het Europees Parlement. Okay. Dus, um, maar hij is dus uit de kast. En uh, hij, uh, zijn hij is zijn felicitaties ontvangen van, um, hoe heet de premier? De Macron. De Macron wel ja. Macron, ja, ja precies. Ja, ja. <laughs> ja dus uh, dat. Dat is, uh, dat is zeker goed nieuws. Ja. Ik denk ook wel een uh, voorbeeld dat, uh, dat iedereen premier kan worden. Ook ja. in Frankrijk, dus uh, hartstikke goed. We hebben nog meer goed nieuws. Want de leider van een Poolse anti-LHBTIQ plus groep... is definitief veroordeeld voor smaad. Dat uh, schrijft de G-krant. De leider van de Poolse anti-LHBTIQ. Groep Foundation Pro, Right to Live... is in hoge beroep definitief veroordeeld... voor smaad jegens de Poolse regenbooggemeenschap. De zaak was aangespannen door de belangengroep Tolerado... en een aantal individuele eisers... die opkwamen voor de rechten van LHBTI'ers. Een goed nieuws natuurlijk. Nu zeker ook Polen weer uh, ja, eigenlijk de andere kant op gaat... na jaren van conservatief beleid. Uh, heeft natuurlijk ook onlangs een andere premier gekregen andere Leider van het land, en er lijkt daar echt wel weer een, ja, een omslag in de windrichting te zijn geslagen, en dat is goed om te horen. Goed Ach, om daar even met deze maand mee te beginnen. Ja, heel goed. Dan hebben we nog wat dichter bij huis. Ja, ja, de, uh, nieuwe baan voor de burgemeester Astrid Nieuwhuis, burgemeester van Heemstede, en uh, zij treedt af. En uh, waarom we dit melden... is dat zij uh, zelf... Uh, heel openlijk uh, lid was... van de LHBT community. En zij was heel erg... Uh, ja, uh, ondersteunend richting... de, de LHBT community. Uh, onder andere... Uh, door haar uh, ondersteuning... aan de regenboogborrel... in Heemstede, die tijdens haar... Uh, burgemeenschap uh, is ontstaan. En, uh, en ook de Roze Kunstlijn-expositie in het raadhuis, waar Fred uh, ook uh, zeer uh, blij mee ja. was en, en, en uh, ook uh, daar uh, vaak over reclame heeft gemaakt. Dus um, ja, dat wilde ik nog even vermelden. Ja, zeker belangrijk ja. ook uh, om te zien hoe zo'n burgemeester. Uh, zeker wel invloed kan hebben op uh, dit thema. Absoluut als, absoluut. als je er een beetje voor inzet. Ja. Um, in de tweede uur hebben we nog de Zero Tolerance Day. Daar ja, ja. uh, haken we dan even op aan als actualiteit. Want dat is het morgen. Het gaat natuurlijk ook morgen, over ja. uh, uh, vrouwelijk, vrouwelijke genitale verminking. Genitale verminking ja. inderdaad. En we hebben nog nieuws uit Rusland. Maar eerst nog even een stukje muziek. Waar gaan we naar luisteren? Dat is uh, naar uh, Elie Lip. Place of Paradise. Waited for hours, watching the day go by. you know where inside Holding off for a piece of heaven Standing blinded, closing off the space I'm in into God and you don't know Ja, dit was het uh, prachtige nummer Place of Paradise van Elie Liep uit Amerika. En we gaan weer over naar Zandvoort. Ja, ja, want uh, als het goed is hebben we aan de telefoon Joy Malone. Goedemiddag. Goedemiddag Joy. Welkom in de uitzending. Uh, wij gaan met jou het over pink hebben. Maar uh, ook eerst jou voorstellen aan de luisteraars natuurlijk... Wie ben jij? Wat doe je? Of oh, wat heb je gedaan? En hoe ben je verbonden aan de HBTI community? Uh, ik ben een, uh, een pensionada. Ik werk dus niet meer. Ik heb uh, altijd gewerkt bij uh, Holland Casino in ja. Zandvoort. Ja. En uh, hoe ben ik verbonden aan de LHBTI? Uh, eerder, een uh, wat doet de LHBTI community uh, voor mij? Ze dus hebben wij. Uh, toch wel een hoop gegeven de laatste jaren. Ja, vriendschappen, sportieve activiteiten, vakanties. Uh, de community is wel gewoon een hele, ja, uh, warm bad, zeg maar. Oh ja, mooi. Nou, dat, dat, dat, uh, dat is goed om te horen. En um, jij maakt deel uit van de community, begrijp ik, hè? Ja. Ja. En uh, je woont al heel lang in Zandvoort. Uh, hoe lang al? 40 jaar. Zo, so, dat is een tijd. En waar kom je origineel vandaan? Uh, oorspronkelijk uit Engeland. Ja. Ik ging uit Engeland naar Amsterdam. Hm. En toen waren er nog geen casino's open. En daarna ging de allereerste casino in Zandvoort open. Ja. Uh, dus iedereen uh, van heel Nederland uh, die kwam dan uh, dagenlang in het hotel logeren om een gokje te kunnen wagen. En dat heb ik ook uh, ja, heel wat jaartjes gedaan... tot ik uh, ja, vervroeg met pensioen mocht. Dat was lekker. Ja. Toch? Ja. <laughs> dat zijn we Holland Casino en de gokkers heel, heel dankbaar voor, toch? <laughs> ja, absoluut. <laughs> en, uh, en, en heb jij dat... Uh, dat uh, uh, ja, je was groupier, hè, geloof ik, bij Holland Casino, toch? Uh, ik ben begonnen als groepier... Ja. Uh, maar er waren geen Nederlandse croupiers Want uh, ja, dat gokwezen was, was helemaal nieuw. Dus ze hadden buitenlanders nodig om de Nederlanders... ja, zeg maar, uh, de fijne kneepjes van het vak bij te leren. Maar je kende het vak dus al vanuit Engeland? Ja, precies. Ja, op die manier. Oké, okay, oké. Okay. Dat is... Uh, ja, dan kom je dus met, met, viel je met de neus in de boter, zeg maar. Ja, Ja, <laughs> Sorry. ja samen met uh, Duitsers en Joegoslaven en... Uh, ja, ze hebben gewoon buitenlandse uh, kroepjes nodig gehad om, uh, om de boel zeg maar, de eerste ja, aanzet te kunnen geven. Om ja. het op te kunnen leiden. Ja, mooi. mooi. En uh, je, je blijft gewoon in Zandvoort wonen, begrijp ik. Ja, of het moet heel gek lopen, maar nee, ik ben hier <laughs> wel uh, ja, heel tevreden, zeg maar. Goed zo. En uh, de regenboogborrel is ook gezellig en de Pride en zo, dus uh, genoeg te doen in Zandvoort volgens mij. Ja, het is absoluut geen afzien hier. Nee. nee, precies. Nou ja, daar komen we op eigenlijk de reden van dit interview. Uh, je bent heel groot fan van Pink. Kan je ons vertellen, of de luisteraars ook, uh, hoe dat gekomen is? Nou, al jaren. En uh, eigenlijk toen ik Pink hoorde uh, zingen over Dear Mr. President... dat was voor mij van uh, wauw. Uh, dat een Amerikaanse vrouw van 25 jaar. Uh, zoiets, ja, een, een openbare brief aan de president van de Verenigde Staten schreef. Dat was, dat was echt ongelooflijk. En dat was toen George Bush, hè? Volgens mij. Senior. Bush, junior. Oh, junior, oké. Okay. Ja, yeah. senior had dan de golfoorlog gedaan. Uh, yeah. yeah, ja, zeg maar. Gedaan. Gedaan. <laughs> gedaan. <Geluid. Ja. laughs> ja. En uh, toen kwam uh, George Bush junior. Mm -hmm. Maar ja, de meeste mensen vonden ze eigenlijk... ...een beetje een wegwoordpakket... ...als je het zo mag zeggen. <coughs> Schiekend. <laughs> Want hij had eigenlijk niet zo nauwelijks gepresteerd... ...maar hij won dan de, de verkiezingen... ...met een heel, heel klein marge... ...van toen de tijd ook hoor. En... Uh, ...zij vond hem eigenlijk... ...een, een ja... ...ongeschikt persoon... Om, ...om die rol te vervullen. En ze schreef dan een nummer... ...en... Het liedje, uh, het liedje... Het lied... Uh, heeft ze kritiek op de oorlog met Irak uh, uitgesproken. Over dakloosheid, vrouwenrechten... en gelijkheid voor uh, lgbt iers En dat was iets nieuws voor toen de tijd. Ja. ja. En ik en, heb begrepen dat... dat dat nummer helemaal niet gedraaid mocht worden uh, in, Amerika. in Amerika. Nee, in Amerika. Nee. Ze was ja. nergens welkom. Uh, dus... Uh, Zeg maar de, de meeste publiciteit heeft ze uh, uit haar optreden toen in uh, de Wembley Arena in Londen. En dat is de hele wereld rondgegaan. Maar in de Verenigde Staten inderdaad. Ze was absoluut niet welkom. En er was geen enkel radiostation die haar te gast wilde hebben. En die haar muziek wilde draaien. Nee. En ik vond het zo, zo ongelooflijk. Dat zo'n jonge kwetsbare vrouw het lef toonde om zo'n enorme afkeer van de president te laten zien. Ja. Nou, dat was mijn begin van... De, ja, het begin van mijn adoratie voor haar. Ja. Ja, nou, dat, dat kan ik me voorstellen... dat je inderdaad uh, vol bewondering was. Um, ja, ik heb, ik heb gehoord dat jij naar het concert gaat in de Arena, hè? Ja, voor ja, ja. eerst. Ja, wanneer is dat? Dat is uh, woensdag 10 juli... Oh, super. Zijn er nog kaarten? En, uh, Johan Cruijff. Zijn er nog kaarten, denk je? Uh, het zou mij niet verbazen, want het is pas bekendgemaakt. Dus uh, hmm. mochten mensen willen, ik zou zeggen van... Uh, ga gelijk uh, even het internet op. Yep. Johan Cruijff, team 7. Ja, nou, hartstikke goed. Dat uh, moeten de mensen dan inderdaad, als ze <coughs> naar Pink willen, uh, maar graag uh, doen. Um, ja, wil je ik verder nog haar... iets toevoegen aan dit interview? Nou, ik vind haar gewoon een, een enorm talent. Uh, ze zingt net zo zuiver lijf als uh, in de studio. Ze is een geweldige atleet. En ja, wat, ik, wat ik dan zo mooi aan haar vind, is ze gaat geen belangrijke vraagstukken uit de weg. Uh, ze discussieert over bijvoorbeeld geestelijke gezondheid, gelijke rechten, gelijke rechten voor vrouwen. En ze, ze speelt geen grande dame of zo, in tegendeel. Dus ja, dat uh, betekent ik heel veel respect voor die vrouw. Mooi. Nou, en dan heb je ook een verzoeknummer natuurlijk. Een prachtige nummer. Maar wil je het zelf Uiteraard. afkondigen? Wil je het zelf afkondigen? Nou ja, het is haar nieuwste nummer. Dus van uh, de Trustful album En ik vind het gewoon een heel prachtig nummer. Ja, ze heeft sowieso een stem. Je, uh, ja. Oh. Meegedragen wordt. Nou, we horen hem al op de achtergrond, hè? Hartstikke mooi. All of Fight. When something dies, doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time. And find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know. parts from the same old junkyard bad at and bruised and we tried so goddamn op de achtergrond. Ja, die staat ook al open. Um, want, dit was uh, het prachtige nummer van uh, Pink. I'm all out of fight. En uh, Anja, zeker ook even de videoclip kijken. Ja, ja dan, dan, dan weet je ook waar het van. Je kunt begrijpen dat het gaat over het einde van een relatie. Alleen, als je naar de videoclip kijkt, dan zie je dat het een reden heeft dat die relatie eindigt. Dus dat zij okay. uh, ziek is. Dat dus dat is het, uh, ja, ja. En, en van het prachtige album Trustful natuurlijk van Pink, eh, die ze vorig jaar uitbracht. We gaan over naar uh, nog meer muzikaals, eigenlijk onze tunes of color van deze maand. En uh, dat is Fred Rozenhart, je hoorde hem net al even op de achtergrond. Ja. Lang, zal zal die leven, lang, zal leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hier weer Pip. hoera! hoera. Gefeliciteerd, Fred. Fred. Nou, dank jullie wel. Er kwam yes. het een beetje over. Heel goed, heel, ja, heel, ja, heel, gewoon heel zacht, voor allemaal licht en, <lacht> <lacht> <lacht> Nee, dankjewel, dankjewel, ja. Hoe is het, Fred? Ja, nou, ik ben een beetje verkouden en een paar dagen, een beetje een lappenbod, dus, uh, ja, Niks nieuws? Dus, uh, yeah. <lacht> ja, het is uh, veel gedaan, maar dit, dit komt goed, het is weer uh, over, dus... Uh, Hallo. Hoi. Ja, nee, daar komen mensen binnen. Ik ben in het interview <laughs> bezig. Dus, uh, en, uh, nee, maar goed. Want jullie ook allemaal? Ja. Ja, zeker. Ja, ook, ja. En we... Ik ben ook verkouden, dus je hebt me aangezoken bij de laatste borrel, denk ik. ik. denk het wel, we de laatste borrel <laughs> hebben. <laughs> ja, ja. ja. En uh, uh, we, we hebben je natuurlijk vandaag een uitzending naast dat je jarig bent. Uh, ook voor een ja. uh, uh, toelichting van een bijzonder artiest en een bijzonder nummer. Ja. Um, uh, kan je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, ja het, is, uh, het is Melanie. Melanie Slavka. Ze is helaas vorige week overleden. Op ja. januari. Um, ze heeft bijna 80 miljoen platen verkocht. Ze is bekend geworden door Woodstock. Ze uh, is heel toevallig iemand tegengekomen. En mijn man, die negen jaar geleden overleden is... was voorzitter van de fanclub van de Benelux. Okay. En ik heb Melanie een paar keer ontmoet in Amsterdam... Zij was ook uh, bevriend met Saviere Hollander van de Happy Hooker. Dus uh, ja, ik heb heel veel uh, voorstellingen gezien en optredens gezien en ook met haar dochters en ook oplaag met haar zoon. Het was verzuinig optreden ook. Het is onverwacht wel maar ja, ze was toch eigenlijk uh, ja, 77, 77 jaar. Mm. Dus en, en Beautiful People is altijd een nummer wat in Nederland in de bestelhitsin hit is geweest. De andere nummers ja. zijn allemaal uh, in Amerika grote hits. En uh, ja, zoals de vrouwelijke Bob Dylan eigenlijk werd ze genoemd. En, en, en, en wat, wat, wat vind je zelf zo mooi aan deze artiesten? Uh, het, het is, zij valt onder de categorieën als Amy Winehouse en Adele en Janet Joplin, haar stemgeluid. Haar, stemgeluid. haar stem ja. is anders, het zal niet echt mooi in de zijn. Maar je herkent niet, Oh, dit is Melanie Safka of dit is Adele of dit is Amy Winehouse ja, Het is dus een bepaalde geluid, maar sommige zangeressen, die denken, nou dan moet ik het naam horen of het nummer. Ik denk oh ja, dat heb ik geen idee. En Ze hebben geluid dat het bij mij bekend voorkomt. en met Melanie wel, en al haar teksten. Ja. Het is ook een hereniging, ikzelf, mijn, mijn, ik heb twee kinderen uit de relatie. En die heeft mijn, do uh, mijn dochter heet ook Melanie, die hebben we ook naar haar genoemd. Oké. Okay. Dus, uh, ja, het was toen 12, 14, 13, ja, ik Kijk, 1969 was ik 16. En toen heb ik Melanie gevolgd. En zo is het altijd. Uh, uh, ja, alle LP's, en alle CD's en al het materiaal heb ik van haar. Ja. ja. Ik ben een ja, fan. Ik vind haar muziek krachtig. kan er iedereen naar luisteren. Groot fan. En ik uh, neem aan dat je dan ook zeker de laatste week. Uh, meer naar haar hebt ja. geluisterd weer. Ja, ik heb allemaal rails gemaakt met nummers en, uh, over de power En uh, ik denk, oh ja, ik wel eens hippie. En ik denk, oh ja, dat was toch Beautiful People. En ik uh, was laatst op Hawaii in Mound. En dat was eigenlijk ook de tijd terug, daar werd ook de muziek van Melanie gedraaid op Hawaii. Ja. En ik denk, god weet of het de hele tijd stil, was, uh, stil is blijven staan. Ja. En zij betekent heel veel met de tekst, dus wees uh, aardig voor iedereen, Beautiful People. Respecteer elkaar. Dat is echt een boodschap uh, waar ook alle lokale commercials haar uh, muziek gebruiken. Mathilde Santi gebruikt ook haar nummer ja. altijd. Dus uh, ja, ik vind het een heel mooi nummer. Ar een hartstikke, mooie, hartstikke, hartstikke, hartstikke mooi uh, nummer, Fred. Uh, zeker ook The ja. Uh, ja, een, een Beautiful People. Het, het nummer ja. van haar dan uh, mooi voor onze community ook. Ja, um, dat was ook mooi, mooi. Toen we een en over Leiden. Op, festival, yeah. ik weet, op alle luidspeakers. Toen je uit de gracht. Met een paar honderden mensen. Werd er Beautiful People gedraaid. Allemaal voor yeah. de LBT wereldwijd. Ook bez bezig voor elkaar. Dus, yeah. uh, dus mijn boodschap eigenlijk. Ja. Nou, we, we, we gaan uh, Melanie draaien. Met Beautiful ja. People. En als extra cadeautje. Hebben we daarna nog een uh, duet. Dat ze heeft gemaakt met Miley Cyrus. Look what they have done to my song. Een oh, ja. uh, bijzondere uitgave. Ja, Daarvan. Dat is ook van haar, hè? En ook ja, Brent Duquillo yeah. was ook een verboden. Zo'n was Joe had over pink. Dat werd ook verboden, maar dat was ook lullig. Maar geweldig voor mij is, haar. is Zo mooi doet ze dat. Ja, nou, super. Wat een feestje. Je voelt je okay. helemaal jarig. Dank je wel, Fred. Ja. En we wensen je. Een fijne dag. Ja. Heel veel plezier. Ja, ja. oké. Okay. Okay. Hier is uh, Beautiful Doei. People: The Doei. Tunes of Color van Fed ja. Rozenaard.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 Right next to you, he may be a beautiful people too. And if you take care of him, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. And I'm beautiful. Alright, you ready when you are? Puppies! Shh! They want to sing along. Aww. <laughs> ready when you are. they've done. En dat was uh, eerst uh, Melanie met Beautiful People. En daarna uh, Melanie en Miley Cyrus met Look What They've Done to My Song, Ma. Ja, dankzij de jarige Fred Rozenart even een uh, soort uh, eerbetoon aan Melanie, die uh, ons helaas is uh, ontvallen afgelopen maand. Ja. Uh, in de muziekwereld ook. Uh, we hebben inmiddels uh, aan de telefoon uh, Roy Dongen. Hallo. Ja, goeiedag. Goedemiddag. Goed dat je nog even tijd hebt kunnen maken op deze maandag voor ons programma. Uh, natuurlijk. Mijn studenten die vinden het prima als ik eventjes wat anders doe, geloof ik. Oh ja, ja dan, <laughs> dan kunnen zij ook even wat anders doen. <laughs> dat was vermoedelijk wel, ja. ja, ja. Uh, toch nog even, natuurlijk uh, de, de allereerste vraag, dat blijft traditie. Uh, wie ben je, wat doe je en hoe ben je verbonden aan de LHBTI-community, oftewel de regenbooggemeenschap? Nou, dat is eigenlijk al een heel lang antwoord op geven, maar ik zal het proberen kort te houden. Ja. Uh, ik ben uh, de voorzitter van uh, Pride at the Beach en de voorzitter van het COC Kennen mijn Land. En in die zin ben ik in Zandvoort verbonden aan de, uh, de regenbooggemeenschap, als ik het zo mag noemen. Um, en ik ben zelf ook een onderdeel van de regenbooggemeenschap. Hartstikke goed. Nou, dat is echt uh, een van de kortste antwoorden die we, <lacht> die we hebben gehad tot nu toe. Uh, <laughs> um, uh, we, we kijken in, de, in de, de komende paar minuten even met je terug op de afgelopen maand... maar ook een beetje vooruit op uh, Pride at the Beach natuurlijk weer komende zomer. Um, of we daar al iets over kunnen vertellen. Maar eerst nog even kort over je nominatie voor de persoon van het jaar. Die is uh, uiteindelijk door het Haarhems op uh, 19 januari gekozen. Als je nog even ja. teruggaat naar die avond, hoe, hoe was dat om, uh, om daar te zijn? Nou, het was natuurlijk überhaupt een, een, een, een hele leuke gebeurtenis. Je wordt erg verrast als je gebeld wordt. Van, uh, heeft u er ernstige bezwaren tegen om genomineerd te worden als persoon van een jaar? Nou, dat had ik niet. Um, Daarna krijg je fotografen over de vloer die foto's van je gaan maken. Er komt er uiteindelijk maar twee in de krant. Maar ik heb geloof ik iets van 60, 70 gehad. Um, en dan komt een okay. journalist een paar uur bij je langs om een pagina een groot interview te schrijven. En dan, dan, dan ben je al helemaal uh, verder. En dan komt er heel veel informatie en verzoekjes en dingen op af, op af. En daarna de avond zelf. Ja, dan ook daar werd het weer hetzelfde. Iedereen werd geïnterviewd uh, voor het publiek. Um, en daarna was de verkiezing, of de verkiezing, daarna werd de uitslag bekendgemaakt. Oh ja, ja, ja. En uh, hoe was het ook om uh, die andere mensen zeg maar, te ontmoeten daar? Dat was heel erg leuk. Uh, er zijn verschillende mensen die zeggen van nou we willen graag met jou samenwerken uh, in verband met COC of Prijd Haarlem waar ik er ook bij betrokken ben. Toch okay. gebeurt er van alles en nog wat. Uh, en, uh, dus dat, gaat helemaal, uh, dat was ontzettend leuk. Dat was een hele leuke bijeenkomst. Heel actief uh, en interactief. Ook heel veel mensen leren kennen. weer. Dus ja, het was super leuk om te doen. Ja, en je zegt al even natuurlijk in je rol uh, vanuit COC Kennemerland ook uh, in de regio... Uh... Uh, actief. Uh, heb je daar misschien, uh, zijn daar nog ontwikkelingen in de, in de regio regimland? Ja, ja, want dat, dat weten de luisteraars misschien natuurlijk nog niet, maar jullie weer wel. Uh, um, de Stichting LBTI AZ. ...die de meeste mensen kennen als Pride at the Beach... Uh, ...die gaat zich echt bezighouden met alleen maar het, uh, het Pride gebeuren... ...met het organiseren van het feest. Uh, en de andere zaken die uh, op de achtergrond al voor een deel... Uh, ...in spraak over het beleid, het regenboogbeleid in Zandvoort... ...gaat al vaak via het COC. Um, maar aan de andere activiteiten, dat gaat dan voort dan onder de vlag... ...van vrijwilligers van COC, Kennenmanland, ook in Zandvoort... Waarmee we een groter netwerk hebben, een sterkere verbintenis en uh, misschien iets kapitaalkrachtiger zijn om af en toe leuke evenementen in Zandvoort te organiseren. Ja, en dan dus uh, los van Pride at the Beach dat je uh, ja, vanuit COC opereert uh, voor de borrels ja, ook en zo. Ja, COC organiseert zelf geen, geen Pride. Uh, nee het Pride Festival is ontzettend groot geworden, waardoor je eigenlijk zeg maar heel kleine dingetjes er omheen doet, als de, uh, de, de regenboogborrel, uh, Radio, Rainbow Radio, Zandwoord en dat soort dingen. Ja. Die dan qua budget en aandacht misschien een beetje wegcijpelen, terwijl dat juist een kernactiviteit is uh, voor het COC. En uh, ja, de, daarmee hopen we dat we die activiteiten nog, nog beter en sterker kunnen maken. En misschien nog wat uh, uh, no, nog een de riem kunnen steken. In financieel opzicht af en toe ook. Ja, ja en, en er komt dus ook komende zomer een Pride in Haarlem. Is al bekend wanneer dat is? Um, ja, de datum is nog niet definitief bekend, dus die kan ik nog niet noemen. Uh, maar laten we het ook vooral hebben over de Pride in Zandvoort natuurlijk. Ja, ja zeker. Want het uh, uh, Pride in the Beach nog even. Uh, dat gaat gewoon weer plaatsvinden aan wat uh, regenachtige vorige editie. En toch kleurrijk. Uh, op 28, 29 en uh, 30 juli. Uh, hoe, hoe lopen de voorbereidingen tot nu toe? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de voorbereidingen volgens mij uh, best wel weer goed lopen. Uh, we hebben inmiddels uh, een ervaren team aan mensen die eraan uh, meewerken natuurlijk. Dus uh, ik ga ervan uit dat al die dingen wel weer, uh, wel weer zullen lukken. Uh, we moeten alleen hopen op uh, mooi weer. Willen we uh, het financieel nog kunnen bolwerken om dit soort evenementen te organiseren? Want ja, je moet ergens inkomsten vandaan halen. En als er niemand een glaasje wijn, biertje of een kardertje bestelt uh, op een plein waar je een grote podia hebt neergezet, dan, dan wordt het weer moeilijk. Ja, ja, is dat wel echt een zorg voor de komende keer? Dat is best wel een zorg voor de komende keer. We willen eigenlijk natuurlijk het programma steeds mooier maken, uitbreiden en groter. Maar je merkt wel dat je als vrijwilligersorganisatie met alleen maar subsidieinkomsten... en eigenlijk geen commercieel beleid uh, ook niet zoveel uh, vet op je botten hebt... Om, om als het tegenvalt het op te kunnen vangen. Dus uh, het gaat net, maar uh, ja, we moeten kijken hoe we dat dit, dit jaar gaan doen. Ja, ja, en dan is er uh, de kick-off in ieder geval uh, op uh, maandag 18 maart. Uh, is, de, is daar, uh, daar is nog niet uh, de locatie uh, van bekend? Maar misschien al goed om nu even die datum hier te noemen over de kick-off. Ja. Zeker is het belangrijk om die kick off te noemen. En het eerste evenement, wat volgens mij zit de organisator van het Vrouwenfeest ook bij de ja. studio. En het eerste evenement is volgens mij ook al helemaal rond. Ja, dat klopt. De verkoop van de kaartjes voor het Vrouwenfeest op 10 mei is al in volle gang. Dus dames, ja. als je er zin in hebt in een lekker dansfeestje op het strand. 10 mei bij Café Ons. Ga naar... De Pride at the Beach uh, site en, uh, of, of uh, op Facebook. Uh, als je zoekt naar uh, Pride at the Beach, dan uh, vind je de link om een kaart te kopen. Ja, natuurlijk hartstikke leuk om alvast even ook in de stemming te komen voor de zomer. En vorig jaar ook erg geslaagd. Um, ja, de vrouwen hebben gewoon een pre-party, dus de rest nog niet. Nee, nee, <laughs> dan blijft de man <laughs> een beetje achter, ja. <laughs> Uh, uh, nog even tot slot. Uh, nee, natuurlijk zullen de vaste onderdelen weer terugkeren bij uh, Pride of the Beach. Maar eigenlijk is, de, is het plan natuurlijk nog volop uh, in ontwikkeling. Uh, wilde je zelf nog iets uh, toevoegen aan, uh, aan dit onderwerp? Ik blijf het uh, belangrijk vinden, uh, uh, en bij allemaal denk ik, dat zoveel mogelijk mensen uit uh, Zandvoort zelf, ondernemers, maar ook uh, misschien scholen of bijvoorbeeld de muziekschool die altijd heel actief deelneemt, maar ook misschien andere mensen zeggen, hey, Pride komt er weer aan, wij willen meedoen, we willen lopen met een leuke uitgedoste uh, groep in de parade, uh, we willen een, een leuk uh, regenboogdiner organiseren in ons restaurant. We hebben restaurant zin, gaat dit jaar weer yeah. doen met een, met een regenboogmenu. Of we willen juist een cocktailuurtje organiseren. Of we willen yeah. onze, onze, de uh, uh, drags in onze club. Of we willen juist een club met, met beren en leer. dat allemaal kan. Het thema van Pride is to, together voor het komende jaar. Yeah. We kopen de Pride, dus samen... Nou, en het lijkt me dan nou heel erg mooi... als Zandvoort echt laat zien... zoals ook als de eerste Pride heel duidelijk was... dat het echt een feest is van het hele dorp. Het is niet een feest alleen maar voor de regenbooggemeenschap. Het is een feest ook met de regenbooggemeenschap. Dus samen. Ja, ja, ja. En dat is uh, denk ik ook wel een mooie conclusie nog even... dat, uh, dat Pride at the Beach natuurlijk uh, wordt georganiseerd in Zandvoort... en ook nog echt dat uh, Zandvoort uh, dingetje houdt om... Uh, ja, ook de... De, de, de heel zand voor erin mee te nemen. Uh, Roy, dankjewel. Succes nog op, uh, op school vandaag, denk ik. Dankjewel. Um, uh, en dan, uh, ja, dan spreken we natuurlijk in de, deze uitzending... Uh, of in dit programma uh, binnenkort weer... als er meer bekend is over Pride at the Beach. En uh, uh, wat goed is om te weten is dat als je ook op de socials kijkt... van Pride to the Beach op Facebook en Instagram... daar komen ook komende weken aankondigingen over... Uh, de komende edities, waaronder de kick-off op te staan. Dus volg dat zeker. En dus ook het vrouwenfeest. Yeah. De pre-party. De pre-party. Ja. Roy, dankjewel. En uh, nog een fijne dag. We gaan even luisteren naar uh, een nummer uh, van Lady Gaga, Bloody Mary. En tot zo weer in de uitzending. And when you're gone, I'll tell them my religion's you When punctures come to kill the king upon his throne I'm ready for their stones I'll dance, dance, dance with my hands Hands, hands above my head Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance With my hands, hands, hands above my head together for the Just art for Michelangelo to carve He can't rewrite the egg rule of my fury's heart I'll wave on mountaintops in Paris Going to power Maria to turn I'll dance, dance, dance with my hands hands, hands above my head, head, head Like Jesus said, I'm gonna dance With my hands and hands above my head dance together, forgive them before he's dead Because Dan moet je straks wel daarna twee nummers bellen. Ja, en we zijn inmiddels alweer uh, ja. op de radio. Dus ook de kleine redactionele noot was te horen van Anja. <laughs> <laughs> dit was het nummer uh, van Lady Gaga, Bloody Mary. Ja, ja zoals je hoort, uh, een, een bijzondere mix van uh, muziekstijlen uit 2011 komt het alweer van het album Born This Way. En uh, wat natuurlijk ook op zichzelf een, uh, een heel beroemd nummer is. Um, uh, waar ik me aan deed denken, dit nummer is eigenlijk een versnelde versie En de remix die je heel vaak hoort op, uh, uh, nou ja, op feesten of überhaupt Is de versnelde versie Veel bekender in mijn oren Dus toen ik dit opzocht gisteren Dacht ik, nou hij is origineel van Lady Gaga, Bloody Mary Hij is echt heel traag Omdat je gewoon iets anders gewend bent Andere beats uh, per minute yeah. En uh, ja, ja, nou ja, goed dat, uh, dat in ieder geval. Anja, um, oh wat gaan we doen in het tweede uur? Ja, in het tweede uur hebben we dus Isabel. Gaan we uh, Isabel leren uh, kennen. Ja. En uh, daarna hebben we jouw journaal natuurlijk. Misschien nog ook, uh, ja, of zeker weten, nog actualiteiten... over de, de uh, dag van de uh, Zero Tolerance... tegen vrouwelijke genitalieverminking. Of Oftewel ja. vrouwelijke besnijdenis. En, um, en dan uh, het interview met Sandro en uh, Caramelia. Ja. Ja, ja, daar ben ik heel, uh, heel benieuwd naar. Kijk ik zeker naar uit. Dat uh, zometeen in het tweede uur van uh, Rainbow Radio Zandvoort. En dan kijk ik even naar uh, de tijd en naar het nummer wat we zometeen gaan draaien. Dat is van uh, Sophie Ellis Baxter, Get Over You. En ik weet dat van dezelfde uh, artiesten... Een ander nummer, namelijk Murder on the Dancefloor, weer helemaal bovenaan de hitlijsten staat uh, vanwege een, uh, een, een Netflix-serie. Dus uh, dat is mooi dat we deze artiest nog even draaien. Zoals je merkt, praat ik het een beetje vol. Maar we gaan over naar het nummer Get Over You... zodat die volledig gedraaid kan worden. Dat is leuk. Sophie Ellis-Baxter. Tot zometeen. Sophie Ellis Baxter met Get Over You. Nog even de laatste 10 seconden van dit uur. We gaan zo meteen naar het nieuws en dan het tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. Tot zo. Tot zo meteen. A B C D E F G. Tot zover het ritme van ZFR. via de kabel op 104,5.